Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Voorzitter Van der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd... dat Rusland zal moeten boeten voor zijn misdaden in Oekraïne. Ze zei dat in een videotoespraak na de oprichting van een nieuwe organisatie... voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Von der Leyen zei dat de Russische invasie van Oekraïne... onuitsprekelijk lijden heeft veroorzaakt...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 In de buurt van Grenoble in de Franse Alpen is een bus met schoolkinderen van de weg geraakt en meters naar beneden gestort. Daarbij zijn 21 inzittenden gewond geraakt. De buschauffeur en een begeleider liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kinderen en hun begeleiders komen uit de omgeving van Parijs. Ze kwamen terug van een vakantieweek in de Alpen. Het is nog onduidelijk hoe de bus van de weg is geraakt. Er wordt gezegd dat de chauffeur onwel werd en dat de bus in een bocht rechtdoor ging.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 Jutta Leerdam heeft op de WK afstanden in Heerenveen... voor de tweede keer de wereldtitel op de 1000 meter veroverd. Ze was met 1.13.03 iedereen te snel af. Tweede en derde werden Antoinette Rijpma de Jong en Miho Takagi. Leerdam was in 2020 ook al de snelste van de wereld op de kilometer. Het weer bewolkt een wat lichte regen of motregen. Ook vanavond en vannacht. Minima rond 2 graden. Morgenochtend in het Noordoosten kans op natte sneeuw. Verder verspreid over het land soms winterse buien. Het wordt een graad of 6 morgen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Tante Jans in de bistro, eet dan uit een po, waar de trams de hoek om gillen of ze katten staan te villen. En je rekt je vege anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms uit, eenzaam in je blote billen, door een oerwoud lopen rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam holadier. You're so vexin, so pretty.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 Tot, duren, tot in de late uren, hoor je alles van je af, zonder een pardon. Al die swoele nachten, het was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerschoon. Alsof het mij niets kan schelen. Ik doe alsof ik jou niet zie. Het liefst zou ik jou met niemand delen. Want ik wil jou alleen voor mij. Nu vrij ja. Want ik zie sexy Heupen komt draaien.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 Fantasie als sexy heupen, kom ruim maar lekker met je heupen. Laat je verleiden. Laat je maar gaan, laat je maar gaan. de te ik met je vrij, je kom.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 Je bent En ik ben je ma verwacht dat wij elkaar weer tegenkwamen duizenden verhalen They want And I'll be a mom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 Je bent mij kapot aan het maken, ja ik zou eenzaam zijn, maar ik weet me wel. Laat mij mezelf maar zijn, ik heb het altijd zo gedaan, gewoon mezelf zijn.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 Voor ons dan voorbij alles.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 To it love Lang het Stone Island, karaf Juice en Jane, ik doe mijn ding, oh ja, lele, joh, net als flesje hier twee bij twee, zo sweet als ik give me some net pas de eyes on the price, op, space en nice, kom mee, op reis. zet in, in de kleur. van de spin, kom in het veld de picknick, met mijn mind op het net dik, kom ik binnen, naast dit, cross Precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt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 voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk. Met sluier nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop. Telefoon 2604. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk. Nooit gedragen, geen enkele keer. EFM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 ik draag je bij me. Tot het licht straks dooft. Ik draag je bij me. Tot het licht straks dooft. Dat was even wennen, ik vergeet nooit, toen ik jou voor het eerst aanzag. Ik voel alleen maar wanzen, als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild. Maar nu is het zo anders, ik geef mijn laatste stuiven. Als jij maar bij me blijft, echt voor altijd met jou. Yeah. All right. <laughs> All right. ZFM.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 In godsnaam tegen mij Ook over pijn, ook over angst Beschermen nooit uit medelijden hij duurt immers het langst Ik wil eenvoudig van jou Dan moet ik je toch vertrouwen dat Voordat ik mij voor goed In jou verliep Het helpt niet, ook al hou je je nog zo groot Je maakt niet alleen de waarheid Maar ook mij, met je leugens dood Schrijf niet, niet over liefde Iets dat je voelt, is altijd waar Jij met elke kus, met elke glimlach Ja, met elk gebaar Stel het mij, zeg al niet uit medelijden. Je ligt en ik weet niet waarom je me bedreigt.